Volgens de Volkssterrenwacht in Buslo ging de meteoor in noordelijke richtingen en is hij verdampt boven de Noordzee. In Turkije zijn topmensen van de staatstelevisie en van de bank- en telecomcontrole ontslagen. Op last van de regering van premier Erdogan zijn tientallen mensen op straat gezet na beschuldigingen van corruptie. De regering ontsloeg eerder al honderden politiechefs. De oppositie in Turkije is bang dat de onafhankelijkheid van politie, media en rechtelijke macht in gevaar komt omdat weggestuurde werknemers worden vervangen door aanhangers van Erdogan. De popprijs is gewonnen door The Opposites. Het rapduo kreeg de belangrijkste prijs in de Nederlandse popmuziek tijdens het festival Noorderslag in Groningen. De prijs is voor de artiest of band die de, afge de afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek.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 Goedemiddag. Ik ben Thijs en de komende twee uur vlieg ik in de wereld van BNN. De wereld over op zoek naar mooie verhalen. Na twee uur vannacht hoor je verhalen uit China, de VS, Saint Vincent en uit, uit Engeland. En het komende uur ga ik naar Duitsland, naar Spanje, naar Australië en naar Japan. Ik ga het met de correspondenten hebben over vakantie in eigen land... De vakantiebeurs is sinds woensdag weer in volle gang. En er zijn dit jaar opvallend veel aanbieders van maatwerkvakanties naar onontdekte plekken. En daarbij kun je natuurlijk ver weg. Maar ook een vakantie in eigen land is nog steeds populair. En dat riep bij mij de vraag op, waar gaan onze correspondenten eigenlijk heen... als ze in hun eigen gastland op vakantie willen? We gaan het erover hebben. Verder gaan we het hebben over rivaliteit... Komende woensdag staan Ajax en Feyenoord tegenover elkaar... in de kwartfinale om de KNVB-beker. En om ongeregeldheden te voorkomen worden er sinds begin 2009... geen supporters van de uitproeg meer toegelaten... bij wedstrijden tussen de twee clubs natuurlijk. Dat is een soort van eeuwige rivalen zijn het. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, uh, benieuwd wie elkaars uh, rivalen zijn... in de landen van onze correspondenten. Is daar ook een rivaliteit tussen sportclubs? Of is daar misschien vooral rivaliteit op andere gebieden? Ik ga het erover hebben dit uur, onder andere met PJ, die zit in Spanje... met Marieke, die zit in Sydney, met Bertus, die zit in Berlijn... en met Eva, die zit in Japan. Maar ik ga eerst even checken of ze alle vier wakker zijn. Allereerst PJ in Spanje. Goedenacht. Buenas noches. Buenas noches. Hey, jij bent redelijk culinair onderlegd, mogen we wel zeggen... Ja, dat is, nou ja, ik weet er wel het een en ander van en ik hou ervan. En ik, ja, nee, prima. Ja. Je houdt ervan, je weet er veel van, maar kun je zelf ook goed koken? Absoluut. <laughs> ik heb ooit nog wel eens bij uh, Kees Helder, drie sterren, uh, in Rotterdam uh, gestaan een tijdje. En uh, ik ben ooit uh, privékok geweest in Amerika, maar dat is heel lang geleden. Wat tof, en uh, um, hou je dat wel een beetje bij? Kook je nog even matig? Uh, dagelijks, iedere dag kook ik. Hè? Oh, dus jouw vrouw die kookt nooit. Nou, weinig, maar uh, ook wel. Maar ik doe dat veel meer, ja. Uh, en wat is het lekkerste dat je afgelopen week hebt gegeten of gemaakt? Oh, van afgelopen week. Ja, het is allemaal heerlijk. <laughs> dat is uh, een ja, beetje... Ja, ik weet nou, ik drie drie niet. Uh, ik, ja, van alles eet ik. Heel veel vis tegenwoordig. Uh. En uh, ja... Ja, ja, verse dingen, heerlijk. Is, is vis goed te krijgen? Want je zit midden Spanje, zit jij heen? Ja, nou, Kasteris. het is ongelooflijk. Je kan beter hier een visje kopen als. Uh, weet ik veel waar. Het is. Uh, nou ja, de grootste vismarkt van Spanje, die zit sowieso. Uh, bij Madrid. Al die vis wordt ingevlogen. Ah, ja. Dus de vis is hier van een hele goede kwaliteit. Ja. Dus vis is eigenlijk een beetje jouw specialiteit? Nou, dat niet. Nee, hoor. Veel meer dingen. Uh, ja, ook heel veel dingen van het Iberico-varken vind ik ook heerlijk. Hè? Dat zwarte varken hè? van de Pater Negra. Ik krijg uh, de honger van uh, P.E. Ja. We spreken zo met je verder over vakantie in eigen land en over rivaliteit. Oh, Oké. Okay. Eerst uh, ook nog even checken of Marike wakker is in Sydney. Goede Goedemiddag, oh, morgen, net zo. Het is nog morgen. Goedemorgen voor jou. Hey, temperaturen ja. van 44 graden zijn er gemeten deze week. Hoe warm is het nu bij jou in de ochtend? Uh, het valt nu wel mee. Het is, uh, het is bewolkt, dus dat helpt een beetje. Maar het is in ieder geval rond 30 graden. En de, de hitte viel, in zit wel mee. Maar in Melbourne en in, uh, in andere gebieden was het echt inderdaad niet te harden zo warm. Dus uh, ze hebben ook de, de, de Melbourne Open die nu bezig is. Ja, gaat gewoon door um, hè? Ja, nou jammer, op een gegeven moment hebben ze het ook stopgezet even. Oh. En zijn ze zeg maar eigenlijk op de, de binnenbaan verder gegaan. Waar dus dan, ik weet niet of erco aan kan of iets dergelijks. Maar ze hebben sommige, want er zijn heel veel van die buitenbanen daar. En uh, die hebben ze nu uh, daar hebben ze van de week gezegd, nee, dat doen we eventjes niet meer. Mm -hmm. Er waren ook best wel veel mensen, dat had ik niet te doen. Met dus wel 24 graden en dan tennis, en dan komt er toch helemaal niks meer uitje. Ja. Maar waarom was het bij jou dan? Uh, bij ons is uh, 30, 34 graden, ergens daartussen. Ik moet heel erg zeggen, ik zat even in de airco werk, dus Ja, heel goed. Dus ik had er niet zo heel veel last van. Heel goed. Ik, ik, ik hoorde ook van alles over bosbranden in Zuidoost-Australië. Hoe ver is dat bij jou? Ja, weg? klopt. Uh, nee, dat is bij ons wel heel ver vandaan. We hebben... Um, dat is meer in, in, in Victoria en zo, Dat dus is mm -hmm. het heel heftig. En in, um, in, bij Perth in de buurt, dat was het ook heel heftig. Ja, het is heel erg, zeg, tijd van het jaar... Um, maar dat maakt het natuurlijk niet minder erg om. Mm -hmm. Want, uh, ja, met die hitte en dan wind en zo. Dus dat is altijd heel moeilijk voor ze om het uh, in bedwang te houden. Dus ja, het is uh, ja, hevig aan de gang. Maar ja. natuurlijk gelukkig niet. Dus, uh, maar wij hebben natuurlijk het, het aan het begin van het jaar. of tenminste eind vorig jaar gehad. Um, in de Blue Mountain. Dus, dus ja, daar is op een gegeven moment alles ook wel een beetje weggebrand. Dus uh, valt niet meer zo te veel te fikken. Ja, ja alles is al weg. Ja, ja precies. Dus dat. Uh, ja, nee. Blijf... Maar gelukkig niet, dus in Victoria allemaal. wel. Okay. Marike, blijf hangen. spreken straks met jou verder. Ga ik ook nog even ja. checken of Bertus Bouwman in Berlijn wakker is. Goedenacht ja, ja, Bertus. Goed. Goedenavond. Hey, um, we gaan het hebben over vakantiebeurs. En bij jullie ja. in Duitsland is ook een beurs aan de gang, hoorde ik. Hè. De landbouwbeurs. Ja, absoluut. De, de, de groene wokkel, of de, de groene week op zijn Nederland... Dat is een, een hele grote beurs in Duitsland. Uh, die al nou, sinds de jaren 30 wordt gehouden hier. En uh, Nederland doet mee sinds de jaren 50. En uh, ja, eigenlijk uh, houden we de oude traditie sinds die tijd er nog altijd in. De Grune Woche. Ja. En uh, ga je er zelf ook heen of ben je er al geweest? Ik ben er al geweest. En uh, nou, werkelijk alle Nederlandse clichés die je kunt verzinnen, die uh, komen daar voorbij. Ah oh ja? En uh, ja, uh, bijvoorbeeld uh, het bekendste is natuurlijk vrouw Antje. Dat is uh, het gezicht voor de Nederlandse kaasexport. Uh, ja. En uh, ja, uh, de Duitsers denken altijd allemaal dat uh, alle Nederlandse vrouwen er zo uitzien. En dat ze ze ook zo heten. Um, maar ja, volgens mij is Antje niet echt een Nederlandse naam. Nee, hoe ziet ze, hoe ziet ze eruit? Even voor de, want heel veel Nederlanders kennen dat inderdaad niet. Maar ik weet altijd, als ik Duitsers spreek, dan beginnen ze altijd over vrouw Antje. Ik heb ook ja, van Duitsers geleerd wie ja. dat is, maar hoe ziet ze eruit? Nou, gewoon een soort uh, mengeling van alle Nederlandse klededrachten bij elkaar. En uh, blond haar en uh, ze mag de hele dag. Ja. En ze heeft blokjes kaas in de hand. Ja. Ja, dat is geen, uh, ja, dat is geen typische Nederlander op zich. <laughs> Nou, wel dat ze de ene dag lachen, hoor. Dat is wel typisch Nederland. Ja, ja, Nou ja, en kaas eten we ook wel veel, toch, eigenlijk. Absoluut, absoluut. Bertus, um, blijf hangen. Spreken we okay. straks ook met jou verder over vakantie in eigen land... en over rivaliteit. En uh, Eva Holyrook, die zit uh, op een berg in Japan. Die is op dit moment op vakantie in, uh, in eigen land. Maar uh, we krijgen haar niet te pakken, maar misschien uh, lukt dat zo meteen nog. Nou, eerst even een plaatje draaien. Dat Punk, de nieuwste. En die heet Instant Crush. Ken je dat uh, plaatje van Eiffel 65 nog, Blue Double D? Dat doet me hier heel erg aan denken aan uh, de nieuwste Daft Punk en Instant Crush. Radio B N De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar uh, cabrière Lenette van Dongen die haar vakantie mag gaan regelen. Ze krijgt vakantie, dus ze moet op vakantie. Thuis wordt een geloot die naar het reisbureau moet. Altijd zij hoe hij dat voor elkaar krijgt, maar altijd zij. Goed, snel tussen het bedrijf door naar zo'n reisbureau. Daar zit dan zo'n uh, zo gezellige reisbureau, mevrouw, hè? Hallo. En wat zal de bestemming dit jaar zijn? Ik wil niet op vakantie. Oh, ik zie het al. Wordt zeker geen doevakantie, hè? Nee, Raar. Het idee alleen al een doevakantie bewarmen. Maar huh? nee, je weet wat ik wil? Ik wil naar paradijs. Paradijs? Maar geen enkel probleem. Voor ze het weet heeft ze 24 van dit soort gids op haar schoot. Met paradijselijke bestemmingen. 24 gids op haar schoot met op elke pagina precies dezelfde blauwe plaatjes. Geen ze? Ken je die blauwe plaatjes? Hier, nou, ik heb hier nog zo'n gids. Ik zal even niet kijken waar ik hem open doe. Hier. En daar dan. En deze bladzij. En hier. En daar dan. Ben nu in zeven verschillende landen geweest, hè. Zes. Jorde Lunette Lenette van Dongen. Ja, de vakantiebeurs is sinds woensdag weer in volle gang. Morgen of nou eigenlijk vandaag, zondag de laatste dag. En primitieve op maat gemaakte vakanties zijn populair. En behalve tripjes naar verre orde als Costa Rica, Hawaii of Johannesburg... is er ook genoeg te vinden voor de reizigers in eigen land. Want ook Zandvoort, Zeeland en de Waddeneilanden blijven populaire orde... En misschien denk je wel meteen aan, aan centerparks-achtige tafereelen. maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe onze correspondenten op vakantie gaan... als ze even willen ontspannen in hun uh, tijdelijke thuisland. Dat was eigenlijk gek, want ze zijn eigenlijk al een soort van op vakantie... Maar niet altijd helemaal op vakantie, want soms zijn ze ook aan het werk. Nou, We gaan erover uh, spreken met onze correspondenten. En heb je nou zelf een vraag over dit uh, thema... of over een van de on andere uh, onderwerpen van vannacht... dan kun je even een mailtje sturen naar dewereld.bnn.nl. gaan we als eerst naar uh, P.E. van der Linden. Die zit in Spanje. Goeienacht. Buenas noches. Buenas noches, jij ja, zit in Cáceres. Cáceres, inderdaad. Uh, midden Spanje is dat ongeveer. Ja, een uurtje rijden van Portugal vandaan. En dan boven Andalusia. Ja. En dat is een uh, ja provincie uh, Cáceres. En het uh, gedeelte heet Extremadura. Extremadura. Ja. Hey, en je bent uh, zeg maar een soort van fulltime levensgenieter eigenlijk. Hè? Zo, het, als je, zo omschrijf je jezelf toch? Ja, nou, een beetje <laughs> wel. Ja. Ja. Het, is voor mij, het is voor mij altijd vakantie. Ja. Maar... Ik hoef mijn voordeur maar al uh, uit te gaan en ik zit gelijk in Spanje. Hè? Jij, heb je geen baan daar? Ja, ik heb wel een baan. Ja. Dus er moet ook gewoon gewerkt worden. Ja, ja. Maar, wat maar goed, dan blijft er nog genoeg tijd over. En, uh, ja, ik hoef niet te reizen, want ik zit al in Spanje. Ja, ik snap het. Even, even, even. wat voor werk doe je eigenlijk? Ik uh, doe het onderhoud van een hele grote scholengemeenschap. Oh ja. Een chefje, zeg maar. Oh, ja. En dat is, uh, nou ja, de baan is niet interessant. Maar goed, ik heb in ieder geval een baan. En 4,5 miljoen Spanjaarden niet. He. Ja, en je zit lekker. En ik zit lekker. Ja, het is nu toevallig even een weekje dat het een beetje regent, maar dat is ook goed voor de natuur. Maar uh, normaal uh, schijnt het zonnetje altijd. Hè? Hey, maar ik hoorde, je bent je bent reisje aan het plannen nu. Uh, nou, ik heb uh, toevallig hebben we dit weekend een, gewoon even een weekendje hoor. dat is over twee weken, naar uh, het noorden van Cáceres, naar La Vera. Dat is een prachtig uh, groen gebied. En uh, dat is maar een uurtje rijden hier vandaan, maar daar heb je een soort microklimaat. Mm. En het ligt er een beetje in de bergen en het is het ook wat frisser en je hebt, een, je hebt een andere vegetatie en het is prachtig daar. En, en heb je daar een huisje of zo? Ja, we, hebben een, we gaan met een, nog een stel vrienden en we hebben een huis gehuurd. Ja. Oh, lekker. En wat ga je ja, er doen? Een beetje wandelen door de natuur? Een dus? beetje, ja, een beetje eten vanavond. <laughs> Wie kookt ja? er dan? Nee, dat zal ik wel zijn. Ja, zeg het maar. Nee, nee, nee. Nou, dan gaan we het middags meestal uh, ja, even uit lunchen. En dan s'avonds, ja, als je dan toch in zo'n huis zit, is het ook gezellig. En je hoeft niet te rijden. En, uh, mm. hè, een flesje wijn op tafel. En uh, nou ja, koken. Heerlijk. Ja. Hey, is, is vakantie in eigen land populair in Spanje? Absoluut, absoluut. Er zijn niet zoveel Spanjaarden die echt uh, uh, de grens overgaan. Dus, uh, dat is relatief weinig. Maar ja, er is hier ook zoveel te zien. Het is, uh, er is genoeg te doen hier, het is prachtig. En je, kan, uh, je kan allerlei soorten vakanties hebben hier. Van als je naar het noorden gaat, is het totaal anders als het zuiden. Hè? Hm. Dan kan je aan de Middellandse Zee. Er zijn er wel mensen die gaan, uh, uh, vaak gaan ze hier vandaan. Uh, toch wel een weekje naar Welba. Uh, dat ligt daar bij de kust uh, bij Portugal. En uh, maar de meeste Spanjaarden hebben allemaal een tweede huis en die dat is allemaal in de campo. Dus dat is in, uh, in de natuur. En daar uh, spenderen ze dus heel veel tijd. Hè. Ja. En waar, waar zijn? In de, in, de, in, de in, de, in de natuur, maar in nee, wel, welk nee, de de deel? de heet dat? Dat wil zeggen van, nou dat is gewoon de, de, de natuur. Hè? Mm -hmm. Dus zeg maar, uh, huizen in de bossen en huizen in uh, ja, op het platteland, zeg maar. En in welke streek is dat dan meestal? Dat ze de nou, Dat de kan eigenlijk... overal zijn. Dat kan overal zijn. Maar uh, de, de, de mensen waar ze vandaan komen, vaak komen mensen uit een dorpje vandaan en uh, zijn uiteindelijk dan bijvoorbeeld in gastrecht terecht gekomen. Dus die familieklik, die is er altijd nog. En daar hebben ze altijd wel een huisje geërfd of, of weet ik veel wat, of gekocht of gebouwd. Dus uh, heel veel mensen die vieren, uh, ja, vieren vakantie in hun buitenhuis. Ja. En als ze dan weggaan, dan gaan ze nooit langer dan een weekje. Ja? Een weekje naar de kust of een weekje naar Portugal of een weekje naar, uh, ja, naar het binnenland of uh, ja, zoiets. Ja, wat grappig. Ja, je hoeft ook helemaal niet ver weg dan natuurlijk. Nee absoluut niet. Wat ik zei. Ik bedoel, ik doe hem bijvoorbeeld en ik zit al in Spanje. Ja, ik heb ja. altijd als ik dan een weekendje weggaat, en uh, dat doen we regelmatig, maar dan heb ik altijd het gevoel van dat ik op een vakantie binnen een vakantie ga. Ja. He? Hey, en ik, ik noemde net uh, uh, centerparks. Dat, dat soort type parken is, nee, is dat ook dat in Spanje te vinden? Nee? Nee, hey, dat heb ik nou misschien bij de Costa's, maar dat is een hele andere wereld uh, dan waar ik zit. Maar hier heb je dat helemaal niet. Nee, nee. Mensen zouden, ik denk dat, ja, mensen, dat is niks voor Spanjaarden. Nee, nee, absoluut niet. Ja, voor toeristen? Ja, misschien voor toeristen die van buiten komen, maar dat is natuurlijk een andere wereld. Maar dan moet je echt aan de Costa zitten. En dat is geen authentiek Spanje. Mm -hmm. Waar ik zit, is, hier zijn bijna geen toeristen. Ik woon in een stadje, dat heet Casares, er zijn 90.000 inwoners. En er wonen hier drie Nederlanders. Hè? Alle drie met een Spaanse vrouw. Ah, ja. en voor de rest niks. Ja, in de omgeving nog een paar. Dus het toerisme van, van buitenaf, dat is hier heel weinig. Ja. En af en toe wat Spanjaarden die dan, ja, die, die stadskern hier is uh, oud. Dat is allemaal nog uit de middeleeuwen. En dat, uh, daar komen wel Spanjaarden ook op af. Hey, heb, hebben jullie als Spanjaarden ook een hekel aan al die Nederlanders die naar de Costa's komen? Nou, uh, ik wel. Ik bedoel, ik, ik heb er niks te zoeken aan, die costa's. Wij mm. gaan wel eens naar Spanje, of naar de kust, maar mm. dan naar Huelva. En dat is uh, ja, vlakbij Portugal. En dat zijn uh, dorpjes en uh, plaatjes. En er zitten ook buiten, bu ja, bijna geen buitenlanders. Uh. Mm. Ik heb helemaal niks met die costa's, met al dat massatoerisme. Du duidelijk. jij blijf hangen, want ik praat zo met je verder over rivalen in Spanje. All righty. Ga ik naar Marieke Koets. Die zit in Sydney in Australië. Goedenacht. Hallo. Jij woont daar uh, samen met je vriend. Ja. En je bent... Uh, ja, even checken of dat nog steeds zo is natuurlijk. Ja. <laughs> je weet het allemaal dat nooit. Anderen, je weet het niet. Ja, nee, daar gaan we niet van uit <laughs> natuurlijk. We gaan er altijd van het beste uit, maar je weet het nooit. En je bent uh, Manager Marketing en Communications. Ja, Dat klopt. klopt. hè? Uit een, um, uh, de Prostate Cancer Foundation ja In Australia. of Australië, we zijn er natuurlijk al bij, want het is zelf voor hen heel belangrijk, ja, ja. Niet, ja. ja, niet het wereldwijde. We, we werken samen met de, met de mannen van november. voor iedereen wel bekend. Oh ja, ja, ja, ja. Van, de, van de baarden. Ik hem mezelf ook weer afgesneden. Ik had hem niet laten staan. Hey. Niet? nee, oh, ja. nee, ik heb niet ja, ja. zo mooi. Jaar dat wordt heb dat we wordt een kans. Nee, dat wordt bij mij heel lelijk. Dat wordt mijn vriendin ja, boos. Het gaat niet om mooi op leden natuurlijk, het gaat om de awareness. Ja, ja, dat snap ik wel. Nou goed. <laughs> hey, wat, wat was je laatste vakantie in, uh, in eigen land, in Australië? Um, nou, dat was met kerstloutenbiel. Toen zijn we naar uh, Townsville gevlogen, wat in Queensland ligt. Dus uh, meer naar het noorden. Noorden, ja. En um, zijn we met een uh, meegereden met vrienden van ons. Want die kwamen hier uh, ja, rondreizen. Naar, uh, toen zijn we door, doorgereden naar Brisbane. Met verschillende stops. Dus ze zijn naar... Fraser Island gegaan en naar de Whitsunday Island. Um, dus de, de Oostkust zijn langs gereden. Met een uh, camper van En, was mooi? Ja, dat was heel mooi. Ik had het al eens gezien. Toen ik je studeerde, heb ik uh, diezelfde route gedaan. Maar toen met uh, de Greyhound uh, bus. Um, en, um, maar ik was nog nooit op Fraser Island geweest. Dus dat was voor mij dan nieuw. En de rest was, was, is sowieso heel gaaf. Dus dat uh, vond ik zeker niet erg om nog een keer te zien. Mm -hmm. Dus uh, ja, nou een Fraser Island, dus dat was nieuw voor mij. Waar ligt dat eiland eigenlijk precies? Um, het ligt uh, een stukje boven Brisbane. Oké. Okay. Dus je moet de oostkust hebben en dan heb je Brisbane als grootste stad. Het ligt tegenover Hervey Bay, maar dat is niet heel erg bekend. Dus Brisbane en dan een beetje nog noordelijker. En dan een groot, het, is, het is het grootste ja. zandeiland ter wereld. Ja. Dat, uh, en er zijn heel veel dingo's te zijn, maar ik zag ze niet. Ja luisteraars die nu nog niet weten waar het liggen kunnen altijd natuurlijk even de Google Maps opzoeken. Ja, precies. Hey, maar is, is, vakantie in eigen, is vakantie in eigen land populair in Australië? Ja, het is wel populair. Het is, uh, het is wel iets meer voor uh, families en als je iets ouder wordt, um, wat een beetje populariteit toeneemt, is dat uh, jongeren die zeg maar, net klaar zijn, uh, sowieso is het populair om naar Europa te gaan voor een tijdje, om één keer een grote reis te maken. Mm -hmm. Um, maar dat is dan echt een, een grote reis. Maar kleine vakanties zijn in eigen land. Het is ook zo enorm groot. Dus um, ja, dat is dat genoeg te leven en genoeg te doen. Dus uh, het gebeurt heel veel, ja. En waarom, want je zei dat het vooral is als je wat ouder wordt. Waarom is dat dan? Nou ja, dan hebben ze de, de grote, enorme reizen gehad. Maar dus naar Europa of naar Zuid-Amerika. En dan gaan om... ze in eigen land? En dan, dan blijven ze... Meer ja, met families en der als ze kinderen krijgen en zo, dan blijven ze wat meer in eigen land. Ja, ik snap het. Ja. het is Australiërs zijn enorm trots op hun land. En die zijn ook enorm trots op Australiër te zijn. En ze noemen dit land ook de lucky country. <laughs> wat ook is, want het is ooit ingebracht als, als, als zeg maar, een sarcastische opmerking, maar ze zijn het omgedraaid. Dan zeggen we're the lucky country. Dus waarom zou je ook eigenlijk naar het buitenland moeten? Want het is leuk om te zien het zo mooi, in Australië ja, is... Daar zijn ze van, van overtuigd. Dit zei PJ in Spanje ook al. Ja. <laughs> ja dit is... Ik hoorde het, ja. Toen dacht ik, ja, nou... dacht dat je, dat is mijn verhaal, dacht, een... dacht ja. je. Ja. <laughs> Misschien je zin over een camper, ja, nee. <laughs> <laughs> ja, is... nee. Hey, wat, wat zijn er de beste plekken om heen te gaan? In eigen land? Um en ja, dat ligt natuurlijk aan waar je zit. Ik bedoel, um, als je in Perth zit, dan zit je zes uur vliegen van Sydney vandaan. Dus mm. dan kan ik moeilijk zeggen, dan moet je naar Sydney toe. Maar als je Australië als Nederlander zo gaat bezoeken. Um, ja, ik vind, ik vind, ja, ik vind het moeilijk. Ik vind de oostkust heel gaaf. In de westkust schijnt ook heel mooi te zijn. En, en uh, weet je, echt in het midden van het land heb je ook een hele mooie natuurparken. Maar als je in. Ja, Sydney is toch wel echt een hele gave stad. Dus als je al naar Australië komt, moet je niet ook bij Sydney, Sydney langs. Ja. En, en de Gold Coast? Ja. Daar heb je allemaal Allemaal pretparken ja, heb je, heel... pretpark heb je ja. daar. Ja. Dat, is, dat is een beetje de kostas van de JP, zeg maar. Ja. Die, um, daar, daar heb je dus uh, Movie World en je hebt uh, water world en, en je hebt heel veel worlds daar. En um, heel veel grote vlechtgebouwen en uh, ja, het lijkt me een verschrikking. Nou, niet... al wat ik al moet je ook een keer gedaan hebben, maar... Ni Niet geweest. Nee, niet geweest. staat ook nog niet op mijn ook niet. Nee, niet. Dan moet je eigenlijk samen met PJ een keer naar die Gold Coast... en naar de Spaanse Costa's gaan. En dan in het maar programma vertellen. ik ben ook een vertellen... keer de Costa's ben... geweest. Dat oh, is natuurlijk gewoon heel traditioneel na mijn eindexamen. Ben je oh, naar het ja. vervolg gegaan? Ja, ze hoort het ook. <laughs> ja, sorry, PJ. <laughs> ja, misschien heeft PJ nooit eindexamen gedaan. Nee, ik zal het hem nog eens vragen. En dan toch over wanstaltige dingen gesproken, dat mag ik natuurlijk niet zo zeggen. Maar ik had het net over Centerparks, heb je zoiets in Australië ook? Nee, nee, dat uh, ben ik nog niet tegengekomen. Je hebt wel, maar ik vind dat ook wel zaterig. <laughs> maar dat zijn campings waar je dan dus, uh, nou ja, je kan dus met je tent staan en met je caravan. En daar hebben ze ook sta mm -hmm. en daar hebben ze ook um, zo, sorry, houten huisjes, zeg maar. En daar hebben heb we dus in deze route, omdat je camperfan waren, ook een keer gestaan. Toen, toen heb ik wel even bij mezelf wel dit. doe ik dus nooit. Ja, ja. Dat, dat zijn zulke, zulke vreselijke dingen. Maar nou goed, er dus zijn mensen die bij zweren ook Ja, zeker. Soms is het wel lekker om even, gewoon, even te relaxen. Gewoon een simpel. Uh... Ben je er nog, Marika? Uh, ja, ik, ik ben er nog. Oh ja. nee, je valt af de... mij? Ja, ik hoor je weer. Hey, maar ik, ik hoorde ook, kamperen is sowieso uh, heel erg upcoming in Australië, toch? Ja, het is heel populair om het te doen. Gewoon ergens gaan, op de camping te gaan staan. En, uh, of, je mag tegenwoordig niet meer uh, urban camping <laughs> of urban kamperen, zeg maar. Dus wild kamperen is dat? Zomaar op ja, een soort wild kamperen. Of uh, midden in de stad uh, je camper neerzetten en... Uh, dat, uh, daar, daar zijn nu een beetje regels voor, maar je hebt heel veel campings aan het strand of uh, aan de zee, of bij, in ieder geval bij het water. En dat is heel populair. Goed. Marike, dankjewel. Ik praat zo met je verder over rivaliteit. Helemaal goed. strakjes. Doei. Ga ik naar uh, Bertus Bouwman in Berlijn. Goedenacht. Goedenacht. Jij bent journalist. Absoluut, ja. Hey, is vakantie in eigen land populair in Duitsland? Ja, zeker, want uh, nou ja, dat is wel iets wat ik hier als Nederlander heb ontdekt. Nederlanders gaan graag naar het buitenland, omdat het eigen land niet zo groot is. Maar ja, hmm. een uh, land als Duitsland is super groot. Dus um, eigenlijk is alles wat, uh, wat we leuk vinden, is ook wel in eigen land te krijgen. Dus of je wil naar zee, of je wil naar de bergen, het kan allemaal. Wat grappig, echt. Iedereen vertelt eigenlijk hetzelfde verhaal. <laughs> ja, je belt met allemaal grote landen. <laughs> ja, dat, dat is ook zo. Ja, zo meteen, uh, hopelijk nog met Japan. Dat is ook uh, aardig, aardig groot. Ja, de uh, uh, uh, uh, Duitsers die rekenen de Nederlandse kust ook wel een klein beetje bij de eigen kustlinie natuurlijk. Hè? Ja, die indruk had ik al wel eens. <laughs> ja, <laughs> oké. <Okay. laughs> hey, dat klopt dus wel. Ja, ja. want ja, Duitsers zijn erg fan van strand überhaupt, toch? Ja, heel erg, ja. Je merkt nog wel dat is heel grappig uh, de, de oude tweedeling tussen West en Oost-Duitsland. Uh, de Oost-Duitsers gaan wel echt naar het Oost-Duitse strand en de West-Duitsers naar het West-Duitse strand in oh, Nederland. Ja. Nou, en uh, ik ben de afgelopen zomer wel een paar keer naar het Oost-Duitse strand geweest en dat, dat zijn dan echt allemaal, allemaal uh, Oost-Duitsers. Oh, ja. Wat grappig dat. Oh, ja. Maar dat gaat op een gegeven moment toch wel ophouden die verdeling neem ik aan. Toen, ja, het heeft ook met afstand te maken natuurlijk. Ja, het is toch een soort uh, traditie. Mensen, het is toch een klein beetje een andere cultuur. En mensen vinden het toch prettig uh, om te gaan naar de plekken waar hun ouders ook naartoe zijn gegaan. Uh, dat is bekend en daar gaan ze dan graag naartoe. Ja, En het, is het ook niet zo omdat de West-Duitsers graag naaklopen? Nee, het zijn niet juist die, de Oost-Duitsers die uh, Oost naaklopen? Wat zijn de Oost-Duitsers? Ja. Dat dat misschien daarom niet zo goed mixt? Nou, het is wel grappig, uh, ik, uh, ik, ik ga dan zelf niet naar een Naakstrand, maar er staat dus een bordje van, nou, dit is geen Naakstrand. dus dan denk ik, daar kan ik veilig naartoe... maar uh, er zijn genoeg Oost-Duitsers die zich van dat soort bordjes uh, niet, uh, niet zoveel aantrekken. Ze leren het ook nooit, hè? <laughs> nee, ja, waarom zouden ze? Ja. Hey, waar, waar, gaan, uh, waar gaan Duitsers nog meer graag heen, behalve naar de kust? Nou, natuurlijk naar de bergen, dus in Zuid-Duitsland... Uh, dus in Beieren of baden württemberg um, dus dat, dat zijn ook hele populaire bestemmingen. En misschien ook wel Oostenrijk. Dat, dat zien veel Duitsers ook als een, als een soort verlengde van het eigen land. Nou oh ja, ze zien nog wel veel als eigen land. <laughs> ja, Dus, ja, zijn dus een, bijna een historische gedachte zou ik bijna zeggen. Ja, nee. en, en waar ga je zelf het liefst heen? Um, nou, ik moet zeggen dat ik um, het liefst buiten du Duitsland op vakantie ga. Oh toch wel. Maar, uh, ik ben, ik ben de afgelopen, het afgelopen jaar vooral in. Uh, Noordoost-Duitsland veel geweest. Dus uh, vlak voor kerst ben ik nog, heb ik een paar mooie steden bezocht in uh, Noord-Duitsland. Schwerin en uh, Wiesma. Dat zijn echt uh, schitterende, hm. ouderwetse, uh, ja, prachtige stadjes. En er zijn ook helemaal geen toeristen. En uh, net als de voorgaande correspondenten, die, uh, ik, ik hou ook niet van toeristen. Ja. En, en wat is het grootste verschil tussen Nederlanders en Duitsers op vakantie? Um, volgens mij, dat zijn alle, wat de Duitsers mij altijd zeggen, jullie gaan altijd met de caravan, nou en Duitsers niet. Het, het is zelfs zo dat uh, Duitsers mij wel eens vragen van, hé, hey, uh, waar is je caravan? Nou ja, die heb ik niet. Nee. Duitsers gaan liever, uh, die nemen liever de camper. Nou ja. en je hebt ook geen camper? Nee, heb ik ook niet, nee. Nou ja. Ik ben nog niet oud genoeg denk ik daarvoor. Goed, ik vroeg me nog één ding af. Jij zei dat je graag naar um, buiten Duitsland op vakantie gaat. Waar ga je dan het liefst heen? Um, nou, het liefst naar hele gekke landen, de voormalige Sovjet-Unie of, uh, nou ik ben ook wel eens uh, naar Iran geweest, oh ja. als er maar geen toeristen zijn. Is ook allemaal Duitsland, hè? <laughs> nou, Iran wel, absoluut, ja. Ja, want? Um, nou, dat is iets, een, een theorie die de Iraniërs zelf graag gebruiken, dat ze een soort oud verbond hebben met Duitsland. Er is een stad die heet uh, Kerman, en uh, nou dat lijkt heel erg op uh, Germania, dus zeggen we ja, eigenlijk hoort het bij elkaar. Vinden de Iraniërs dat ook? Ja, de oh. Iraniërs zeggen dat juist. Oh, sorry, ja. de Iraniërs zeggen dat. Oh ja. Wauw, ja. mooi. Op het WK zijn ze ook allemaal voor Duitsland. Oh, wat grappig. Nou, mooi verhaal. Uh, Bertus, blijf hangen. Ik ga straks uh, met je praten over rivaliteit. Maar uh, okay. eerste plaatje van Beef: Late Night Sessions. Do you know what time it is? Night sessions, yeah. I say we rocking those Early morning sessions, oh, ooh, wah, wah. Ooh. late night sessions, yeah. I say you got a plan Early morning sessions, oh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 Say, I am your AM when it comes to a late night sessions. Oh, na na na, oh, na na na. Early morning sessions. Say, Abraham, I swing it in a freestyle. I eh, eh. oh, love loss, yes, the love mobility. I repeat, An Abraham, Yuki, and Abraham, you can't contest.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 Leuk gezellig plaatje van beef en late night sessions Radio 1 BNN. BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar een uh, klein fragmentje van een vader die heel graag zijn zoontje wat bij wil brengen. Ajax is slecht. Feyenoord is huh? wel goed. Ja, Ajax is slecht. Feyenoord? Feyenoord wel goed, hè? Nee, Feyenoord slecht. Ajax, Ajax, Ajax. Goed mooi. Ja, wel een beetje zielig. Nou, sommige dingen krijg je er gewoon niet in. Komende woensdag staan Ajax en Feyenoord tegenover elkaar in de kwartfinale om de KNVB-beker. Om onregelmatigheden tegen te gaan, Er worden sinds begin 2009 geen supporters van de uitploeg meer toegelaten bij wedstrijden tussen de twee clubs. Maar een paar weken geleden zijn er uh, gesprekken gevoerd om dat nu toch eens een keer te veranderen. Maar daar is er niks uitgekomen omdat de clubs en de supportersvereniging verschillend dachten over het toelaten van supporters... Ja, een soort van eeuwige rivalen. Dus we gaan het hebben over rivaliteit. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Zijn er sportclubs die elkaars grote rivalen zijn? Of is dat juist op andere gebieden? We gaan het horen van drie van onze correspondenten. Eva Holyrook, die zit uh, helaas te hoog op, uh, op een berg om uh, haar te kunnen bereiken. Maar gelukkig uh, hebben we nog andere correspondenten. Zoals P.J. van der Linden, die nog steeds in uh, Caceres zit. In Spanje, nacht Mooi, net, heb, heb jij een, een rivaal? Nee, absoluut niet. Nee, Het is hier, uh, het is hier één grote gemoedelijkheid. <laughs> nou ja. Ja, dat is hier echt is helemaal niks. Het enige wat dan wel speelt is altijd, ja, dat voetbal. Waar ik zelf wel eens erg moe van word, maar het is altijd maar voetbal, voetbal, voetbal, voetbal hier. En je hebt natuurlijk, ja, dat, dat hetzelfde als Ajax Feyenoord. Dat is Madrid, Barcelona, hè? constant. En dat is ja, het enige. En de, je merkt dan ook wel dat, dat uh, Catalonia, dat, dat, ja, die willen dus eigenlijk uh, onafhankelijk zijn, mm -hmm. los van Spanje. Want ze zeggen we, ja, uh, vijf, nou, ja, 20% van alle inkomsten van Spanje, dat komt daar vandaan. En die willen dat eigenlijk niet meer delen met de rest van Spanje. Uit Barcelona. Nou ja, Catalonia. Barcelona, die streekt daar, Catalonia. Ja. Hè? En, uh, dat, daar zit wel een soort wrijving. Hè? Zowel mensen hier als mensen daar. Van ja, wat is dat toch voor, uh, voor stukje Spanje. Hè? Maar, is... maar voor de rest, met, ja, met voetbal dan. Hè? Maar dat is eigenlijk hetzelfde geografische gebeuren. Ja. En voor de rest valt het hier reuze mee. Mensen zijn hier helemaal niet jaloers. Ze vinden het allemaal prima. Ze dus zijn geen klagers. Hè? ja. Uh, het is allemaal heel relaxed hier. Hè? Je, je, noemt wel, je noemt wel een, een, een heel aantal dingen. De, Catalonië om te beginnen. Zijn, ja. zij, zijn die dan echt een soort van superieur... waardoor ze zich zo, uh, nou, ze zo voelen? Nou, voelen zich. En ze hebben natuurlijk een andere taal. Dat geldt ook al. Ja. En uh, ja, nou ja, dat wordt gewoon goed verdiend daar. Hè? En, dat, uh, nou ja, en dat moet allemaal gedeeld worden met de rest van Spanje... wat terecht is. Hè? Ik bedoel, van, ja, het is één land, toch? Mm -hmm. En uh, ja, die voelen zich wel een beetje misschien uh, boven de rest van Spanje. Hè? Ja. Uh, dat gevoel heb ik in ieder geval. Maar hoe, hoe uitzicht dat dan? Waar merk je dat aan? Nou, aan de krant bijvoorbeeld. Hè, van hoe er geschreven wordt. Hè? Uh, ook met voetbaluitslagen, noem maar op. Hè? Er wordt gewoon een beetje denigrerend uh, heen en weer uh, geschreven. Hè? Ja, want dus, uh, daar, daar zit een soort spanningsveldje. Hè? Maar voor de rest... Uh, eigenlijk niks hier. Helemaal niks. Mensen zijn hier niet jaloers. Maar in Catalonië vinden ze dus, zeg maar, dat zij een soort van superieur zijn. Dat daar al, al het geld verdiend wordt. Maar wat is dan... Want er moet dan een soort gift zijn. Wat, is, wat vindt de rest van Spanje dan van Catalonië? En Barcelona? Uh, nou, dat, ze, dat het eigenwijs uh, uh, mensjes zijn. Hè? Dat ze zoiets hebben van, nou, wat denken die wel niet? Hè? Dat is ook een stuk Spanje. Uh -huh. eh, en dat hoort er allemaal bij. Hè? Dus er zit, ja, er zit een soort uh, ja, breiding tussen. Hè? Ja. ja, ik snap het. En dat dus ook in, in en dat komt, dat die kift zit zeg maar ook in de sport, zeg jij? Nou, absoluut, absoluut. He? Dat is uh, ja, Catalonië tegen de rest van Spanje en andersom. He? En daarom zijn die wedstrijden hier altijd zo beladen van Madrid, uh, Barcelona. Ja. He? Want uh, ja, waar ik woon, alles is bijna alles is uh, voor Madrid. <laughs> Maar er zitten ook wel uh, fans van Barcelona bij, maar het meeste is allemaal Madrid. Ja, dus het grootste deel van het land is eigenlijk voor Madrid. Ja, ja, ja. In principe wel, ja, ja. En er, zijn er veel ongeregeldheden dan, tijdens dat soort wedstrijden? Nee, nee. Dat kan je niet vergelijken als uh, in Nederland. Nee, Toch niet? Nee, nee, absoluut niet. Nee, je kan hier heerlijk met, uh, bij wijze van spreken met je zoontje van zeven naar, uh, naar een voetbalwedstrijd. Uh, zonder uh, dat je op hoeft te uh, letten. Nee, dat is allemaal heel relaxed. Nee. God, uh, ja. Je kan het niet vergelijken met uh, Ajax, Feyenoord. Nee, nee, nee. heel blij dat ik daar niks meer mee te maken <laughs> <laughs> ja. Maar er is altijd een gemoedelijke sfeer. Ja, bij de, hangen, de voetbalwedstrijden. Heel, ik heb hier nog nooit... Uh, ik ik woon hier nu bijna zes jaar. Ik heb hier nog nooit een vechtpartij gezien. Ik heb nog nooit mensen straal bezopen over straat zien lopen. Uh, geen, geen ruzies. geen ja. Maar Peña, jij zit ook in een heel rustig, rustig dorpje. Ja, maar dat is ook uh, verder in Spanje, hoor. Dat is niet alleen hier. Het is hier heel relaxed. Ja, ja je had natuurlijk nu van de week dat opstootje in uh, Burgos. Want uh, daar zijn wat, uh, ja, protesten geweest. Ze wilden daar een boulevard uh, uh, ver vernieuwen voor iets van 7 miljoen euro. Terwijl daar heel veel werklozen ook zitten. Waar ligt dat ook alweer precies? In het noorden, in het noorden. Bij Pais Bascos, het Baske land. Mm -hmm. En um, nou, dat is flink uit de hand gelopen. Hè? Maar dat, ja, met protesten en ook uh, dat, dat soort dingen gebeuren dan wel eens. Maar voor de rest valt het reuze mee. Ja, maar jij noemt Baskeland. Baskeland is toch eigenlijk ook een soort van uh, los stukje Spanje? Ja, dat is ook een los stukje Spanje. Maar ja, daar zijn mensen uh, dezelfde... Er wordt ook niet echt over gepraat. Mensen daar durven er niet over te praten. Want het is toch allemaal, ja, pff, het is gevoelige materie. Omdat natuurlijk uh, ja, de ETA daar uh, flink huisgehouden heeft. Mm -hmm. En dat is eigenlijk hetzelfde sfeertje wat je hier hebt. Uh, ik bedoel, je moet hier ook niet te veel uh, over uh, Franco praten. He, want dat, uh, dat ligt allemaal nog te gevoelig. Oh ja. Er zijn maar weinig mensen die erover durven praten. Ja, dus dat zijn dingetjes, maar daar wordt er niet over gepraat. Nou ja, dat is ook goed. Ja, maar er zijn dus wel wat spanningen. Zijn, nou ja, lichte spanningen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, dat, uh, dat fascistische regime van Frankrijk... Ja. die heeft natuurlijk ook aardig huis, huis gehouden. He? Dus, uh, en ook in families, uh, binnen families, één uh, stuk was pro-franco en een ander anti franco En uh, ja, dat is allemaal nog, uh, mensen kunnen dat zich allemaal nog heugen, dus dat ligt nog allemaal erg gevoelig. Ja. Maar voor de rest uh, is het hier één uh, grote... Uh, ja, hoe kan je dat omschrijven? Nou, het is gewoon heel relaxed een een relax. toestand. Maar ik heb toch wel flink wat voorbeelden van rivaliteit gehoord, eh, P.E. Oh, dat zou best kunnen, hoor. Maar ja, ik, ik weet ook niet van alles. Eh, nee, ik weet van, jou, dat... van jou bedoel ik? Ja. Nee, is dus niet dat ik hier met een verborgen agenda zit als ik hier nog tien uh, voorbeelden heb. Oh, nou, het zou best kunnen, hoor. <laughs> maar ik bedoel, mijn wereld uh, uh, is ook maar beperkt. Ik bedoel, mijn uh, wereld is met name hier, hè, waar ja. ik woon. Nee, maar uh, ik heb, ik heb mooie nieuwe dingen van jou gehoord, uh, P.E. Oké. Okay. P.J. in Spanje, uh, dankjewel. En uh, ik spreek je hopelijk snel weer. All right, oké. Okay. Doei, doei. Want ik moet naar uh, Marieke Koets. Of moet, niks moet natuurlijk. Maar uh, ik wil ook van haar wel eens even horen of zij uh, rivalen heeft. nacht. Of ik rivalen heb, goedemiddag. Middag. Ja, heb je rivalen? Ja. Nee, nee. Ik het, bij mij is het natuurlijk allemaal paans en vrede. Maar er zijn hier wel, er is hier wel een beetje prioriteit in Australië af en toe, ja. En, uh, maar je zegt het is een leuke rivaliteit. Ja, tussen wie is die rivaliteit ja, nee. dan? Het uh, nee, is tussen Sydney en Melbourne, dus tussen de steden. En, uh, en eigenlijk het hele land, soort van tegen de mensen uit Queensland. Want dat zijn allemaal uh, bogens. En dat zijn? Een beetje, ja, een beetje. Uh, Simpele man, mensen, eh, eh, ordinair, simpel, een beetje dat idee. En dat wordt, wordt als algemeen gezegd over de mensen uit Queensland. Van, nou ja, we kunnen we het over hebben, maar uiteindelijk zijn dat een beetje bovens. En dat is als meer als grappen... een beetje hoe wij naar. Nou, wij kijken ook niet als. beetje hoe Nederland en België met elkaar omgaat. Mm -hmm. Maar hoe heeft Queensland die, die, die status dan uh, gekregen? Hoe is dat zo dat ontstaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet precies. Ik weet alleen dat. De, ze, daar geen, ze doen niet aan zomer- of wintertijd. Um, en, en de reden die, ze, die daarvoor wel is woord gegeven of dat ook echt de reden is, weet ik niet. Maar dat ze zeggen, ja, dat kunnen ze doen, want daar ja, raken de koeien van de streek. <laughs> dat weet ik weet niet of dat zo is, maar ja. De koeien ja, dat hebben dat daar horloges, begrijp ik? Nou ja, een mega-biologische klok. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat, uh, <laughs> ik weet het niet precies, maar ik heb het niet gevraagd. Maar dat wordt, uh, wordt gezegd, maar nee, dat uh, kunnen de koeien niet aan. Dus, uh, oh. Maar of dat nou als wordt gebruikt, of, of, echt, uh, of echt ooit eens iemand heeft gezegd... ik nou kan ik niet aan het beginnen, want de koeien die, uh, die daar van slag. Ik vind nog of niet wezen. een heel sterk argument. Maar goed, uh, Queensland, nee. Queensland doet dus niet mee in die rivaliteit? Die staat daar buiten, nee. maar dus de rivaliteit is tussen Sydney en Melbourne. Ja, ja tussen de steden. Ja. Maar het is niet zo, in alle keer niet zo heftig als als er een sportwedstrijd is tussen Melbourne en uh, uh, Sydney... Ja. dan kan, kunnen gewoon allebei de uh, supporters komen. Er is niet zo'n uh, belachelijke tevreden... als dat uh, of fijner of Ajax-supporters uh, niet uh, kunnen komen. Dat, uh, dat, nee. dat is absoluut niet het geval. Nee, hoe, is de, hoe is de sfeer dan als er zo'n wedstrijd is? Oh, ontzettend gezellig. Dat is überhaupt... Ik, ik heb hier, de sportwedstrijden zijn heel leuk omheen te gaan... Ja, er is rivaliteit. En weet je, je bent, uh, je, je bent aanhanger van één van de twee teams. Maar je, je, weet je, je bent ook blij met de ander als je wint. Dat, nee, ja. dat, dat, zo gaat het wel. Je, je doet geen gekke dingen. Je gaat geen, elkaar niet in elkaar meppen. En je gaat ook geen bushokjes doen of iets dergelijks. Dat, ja. uh, daar is geen sprake van. En is dat dan voornamelijk voetbal of andere sporten? Uh, ja, de populaire sport hier is uh, EFL, de Australian Football uh, League... En een rugby natuurlijk. Ja. Daar ook wel tussen. Maar uh, ja, het helpt natuurlijk ook dat EFL, dat heette uh, voorheen uh, VFL, de Victorian Football League. Dus het is uiteindelijk, Melbourne ligt in de staat Victoria. En um, dus daar komt het vandaan. Dus die zijn een stuk fanatieker oh, ja. voor hun club dan, uh, dan de mensen uit Sydney. Mensen uit Sydney, als, weet je, als de Sydney Swans eruit liggen, dan is het nou oké, okay, dan prima, dan liggen we eruit en dan gaan ze verder, zeg maar. Dat, uh, en dat is in, in uh, Queensland en in Melbourne een stuk minder. Oh ja. En hey, nog even over die, over die rivaliteit tussen Sydney en Melbourne. Wat, wat, zijn, wat zijn de grote verschillen dan eigenlijk tussen Sydney en Melbourne? Ik denk dat Sydney is wat groter. Uh, Sydney is natuurlijk wat, wat wereldwijd wat bekender. En uh, Melbourne is uh, meer Europese stad. Dus wat meer, um, ja, ik zou bijna zeggen wat gezelliger. Het heeft kleine, kleine straatjes waar we met kleine restaurantjes en dergelijke. En dat heb je in Sydney ook wel, maar ja, ietsjes minder. Dus, dus, dus, uh, hoe Melbourne op het algemeen gedefinieerd wordt, um, de, is het dan als Melbourne is een beetje een Europese stad en, um, en Sydney dan een wereldstad? Ja, is het. Ja? Ik zit steeds ook in mijn hoofd dan met verschil Amsterdam-Rotterdam. Maar dat is heel anders hier. Ja, dat probeer ik ook. Maar dat is inderdaad, dat is inderdaad anders. Omdat ja. je, ik, bedoel, ik kan zelf... Ik, bedoel, ik kan toch wel zeggen waarom ik bijvoorbeeld Rotterdam uh, heel leuk vind... en waarom ik iets meer, minder met Amsterdam heb. Maar ik kan het niet, niet zeggen van Sydney of Melbourne. Melbourne vind ik ook echt een hele erg leuke stad... En uh, ik, ik zie ook echt wel, wel mensen zeggen, nou, ik vind dat leuker dan mm. Sydney. Maar ik zie ook wel mensen zeggen, ik vind Sydney leuker dan... En de rivaliteit is echt minder. Dus, ik uh, bedoel, die is er wel, maar het is niet zo, zo hardcore. Het is meer uh, een beetje grappig bedoeld. Zeg maar. Ja. Van, ja, maar ja, jullie uit Sydney en je kan beter hier zitten, weet je. Of je kan beter in, in Melbourne zitten, je kan beter in Sydney zitten. Een van de twee. Maar het is niet zo heftig. Ja. Het is niet zo bijna serieus, zou ik bijna zeggen. Want ik vind het knap vind dat je daar serieus mee bezig kan zijn. Maar uh, nee, ja. het is niet op die manier in ieder geval. Dan is het ook wel weer een soort overeenkomst met Amsterdam-Rotterdam. Want dat is natuurlijk ook niet heel serieus. Het is dan in het voetbal vrij serieus. Maar verder ja, ook niet echt. Nee, gelukkig niet. Want we nee. hebben wel belangrijke dingen om mee bezig te zijn. En ze hebben elkaar ook wel weer nodig. Absoluut. Ik denk dat als we uiteindelijk uh, gaan kijken... Dan, nee, nee hem, absoluut, absoluut. Marieke Koets. Dus, uh, in Australië. Ik, uh, ja. ik, uh, wil door naar, uh, ik moet door naar Bertus. Ik Doe wil dat. je heel hartelijk bedanken. En nog een middag Ja, fijne avond nog. Doei. Doei. Bertus Bouwman in Berlijn. Goeienacht. Goeienacht. Heb jij een rivaal? Nou, ik persoonlijk niet. Of het moeten de Duitsers zelf zijn natuurlijk. Op voetbalgebied. Dat voetbalgebied. Die zie jij als uh, rivaal? Nou, ik zelf niet. Maar het, het, als je het over voetbal gaat hebben met Duitsers... dan komt het toch altijd wel weer eventjes op... De, uh, duitsland Nederland Deelang duitse uh, voetbalrivaliteit, ja. Ja. Ik, ik heb gehoord dat er in Duitsland twee voetbalclubs... Uh, dat er in Duitsland twee voetbalclubs zijn... die juist het tegenovergestelde van rivalen zijn. Ja, zeker. Ja, um, het zijn uh, tegelijk ook mijn uh, twee favoriete clubs... En dat zijn eh, St. Pauli uit uh, Hamburg en uh, Union Berlin, dus weer uit Berlijn. Uh -huh. En die zijn echt dikke vrienden. En hoe, hoe, hoe, waar merk je dat aan? Waarom zijn ze zulke dikke vrienden? Hoe uitziet dat? Nou, uh, uh, uh, uh. dat was bijvoorbeeld... Ik, uh, ik ben vorig jaar een keer bij een uh, wedstrijd tussen die twee geweest. En uh, dan zie je gewoon alle fans, die, die zitten gewoon allemaal door elkaar heen. En die vieren samen een groot steef. Uh, ik zat er bijvoorbeeld in de, de U-baan, de, de metro naartoe. En ja, die zitten gewoon door elkaar heen uh, lekker bier te zuiken en uh, flink te springen, zodat de metro heen weer schudt. Nou, dat heeft een beetje de geschiedenis. Uh, Hamburg, uh, St. Pauli, die zat een aantal jaar geleden in de financiële problemen. Mm -hmm. En toen hebben de fans uit uh, Berlijn die hebben gezegd, Yo, uh, wij uh, gaan uh, bloed geven. En als je bloed geeft uh, aan, de, aan de bloedbank hier in Duitsland, dan krijg je geld voor. Ja. Dat geld hebben ze gestort. Uh, voor, uh, voor St. Pauli in uh, Hamburg. En uh, ja, zo hebben ze die club een beetje uit de brand ge uh, geholpen. En andersom is dat ook gebeurd, uh, toen uh, Berlijn in de problemen zat. En, en nu zien ze elkaar een beetje als uh, bloedbroeders. Wauw, wat een verhaal! Ja, Wie, prachtig maar, hè? Ja, maar de, de, de spelers zelf, die hebben dus bloed gegeven? Of mochten supporters ook fans. bloed? Uh... Sorry? De fans. De fans, de fans echt de alleen? Fans, ja. Wow, Wauw, ja, wat een actie. Het zijn allebei een beetje echte de van uh, Duitsland. Als je daar naartoe gaat, dan gaat het niet zo heel erg om de uitslag. Of ze nou winnen of verliezen, het is altijd feest. Ja, maar nemen ze, nemen ze de wedstrijd dan wel serieus? Of is het meteen uh, gezellig uh, elkaar omhelzen? En, uh... Ja, want de vorige keer, of toen ik er was, toen, uh, toen won en uh, Die won, won echt dik van uh, Hamburg. Mm -hmm. En uh, nou, dat maakt echt helemaal niks uit. we waren uh, even, even goede vrienden. Oh, ja. Hoe heette die club in Berlijn eigenlijk? Want Sint-Pauli was uh, van Hamburg. Sorry, die van Berlijn heette? Union Berlin. Union Berlin, ah oh, ja. En die spelen allebei in de Tweede Bundesliga. Dus ze zijn uh, misschien iets minder bekend in Nederland. Ja. de bekendste club uit, uh, uit Berlijn, dat is uh, Hertha BSC, En daar, uh, die heeft ook een Nederlandse trainer. Dus die is iets bekender. Ja, nee, ik heb sowieso weinig met voetbal. Dus aan mij moet je, <laughs> moet je er geen maat aan afmeten. Oké, okay. ja. nou ja, het, het belangrijkste is in Berlijn dat je uh, gewoon niet voor Bayern München bent, want dat, uh, dat zijn echt de foute mensen. Nou ja, en waar, hoe is dat zo ontstaan? Nou, de, uh, de, de Beiers uh, mentaliteit die is uh, heel zelfverzekerd, tot op het arrogante af. Ja, daar kunnen ze je in Berlijn echt niet tegen. En nou, het, ja. het gaat daar economisch ook veel beter, dus die mensen zijn rijker en dan ook nog arrogant. Ja, dat trekken ze hier echt niet. Ja, goed. En nou, volgens mij... Um... Volgens mij weet ik genoeg okay. van uh, de rivaliteit in, uh, in, in Duitsland. Je mag, gaan, uh, je, je mag naar bed, Bertus. <laughs> nou, dan ga ik dat maar eens doen. Bertus Bouwman in uh, Berlijn. Uh, dank voor je verhalen en hopelijk tot snel. Oké, okay, tot snel. Doei. We gaan uh, naar, luisteren naar muziek. Giovanka en On My Way. Giovanka en On My Way. En uh, wil je haar live zien, Giovanka? Vanaf 7 februari gaat ze op tournee door Nederland. En die tournee duurt tot 12 april. Dus je hebt alle kansen om erheen te gaan. We zijn uh, aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van BNN. We hebben het gehad over vakantie in eigen land. Met Bertus Bouwman in Berlijn. Met Marieke Koets in Australië. Met PJ in Spanje. En we hebben het ook met hun gehad over rivaliteit. En zo meteen een tweede uur. En dan vliegen we de wereld over om te kijken hoe het met de gezondheidszorg is gesteld. En we komen erachter hoe mensen omgaan met zwangerschap. Ergens hebben bijvoorbeeld ook zwangerschapsverlof in het buitenland. We gaan het allemaal horen. We gaan erover praten met Martijn in Engeland, met Ellen in China, met Ton in Saint Vincent. En op die uitspraak moeten we nog even oefenen. En ik wil ook nog even uitzoeken waar dat ligt. En verder gaan we naar Californië. Daar zit Raymond Kranenborg. Maar eerst naar het nieuws van twee uur. De wereld van BNN. BNN. BNN. <tie>